De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Vanavond met Rick van Boekel en Arnoud van Hees over hun muzikale achtergronden en over hun nieuwe CD. Rick van Boekel meets de Duppark, de dromende dansers. de yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Kingston, Jamaica, Montigo, Jamaica, Kingston, Jamaica, Bella Fonte, Basilianses, samba, la bamba, bossanova en cha-cha, dumba en merengue. Licht Rasta, de reggae calypso Jamaica. Rasta, de reggae calypso Jamaica. Rasta, de reggae calypso Jamaica.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 jamaica rasta the reggae calypso jamaica rasta the reggae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 door De reggae muziek waar ik, uh, ja. waar ik altijd een fan van ben geweest, nog steeds. Ja. En ik heb dat uh, nummer inderdaad, de uh, oorspronkelijke tekst, in 1980 geschreven. 1980 al, ja, ja. ja. ja. ja. Toen is ik heel veel. Het had ik nog wat idee, moet ik een keer naar Jamaica, maar is er niet van gekomen. Uiteindelijk ben ik wel naar de Cariben geweest, ben ook op Curaçao geweest trouwens en, en Cuba natuurlijk. De tekst die op het, uh, cd de cd droomende Dansen mm -hmm. staat, is, ja. is een deel van de uh, begin met de oorspronkelijke tekst, maar ik heb er nog wat aan toegevoegd. Oh, Oké, okay, ja. ja. Ik kom even terug op wat jij net zei Arno... dat uh, Maaika is Engels... Ja. Cuba is Spaans... Mm -hmm. dat dat ook alweer uh, wat verschillen geeft... en zal ook wel invloed hebben gehad. Geloof ik ook wel, ja. Ja, ja zeker. Dus uh, de taal is uh, natuurlijk uh, heel belangrijk... Uh, ook in de muziek. En <clears throat> wat je dus eigenlijk ziet... is dat dus de... de ik zal maar zeggen dan... ik vind het een beetje lastig om te zeggen... de moederlanden dus van... Ja? De, de, de landen in het Caribisch gebied... en Latijns-Amerika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 Uh, de ska-periode krijgt begin jaren 80. Die dus ja. eigenlijk weer in, in Jamaica weer is ontwikkeld. En, okay, ja. en, en dus de, de hele cultuur... terugrijdt cultu op de rocksteady, bedoel je? Van de, de ska. De ska, ja. Die dan dus, terugrijdt op de rocksteady van Jamaica. Ja, precies. En dan krijg je opeens begin jaren 80 allemaal Britse beentjes...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 Wat is de invloed in Nederland van de reggae of zo of van jullie soort muziek? He? Nou ja, uh, op, op de LP deze over de praat, staat nummer dub in dub uit. En daar uh, had iemand uh, op internet gezegd, die noemde de naam Doe maar. Ja, ja precies, Doe Maar kom je dan natuurlijk yeah. ja. uit. Uh, Doemar ja, ja. Wat natuurlijk uh, ook in die periode, begin jaren tachtig, uh, toch wel heel bekend was in Nederland. Ja.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 Wegveden en, en echt als ja. ja. Dan wordt de verstaanbaarheid een stuk minder. Precies, er wordt de verstaanbaarheid. dat kan, maar dat ja. hoeft niet per se. Ja. Natuurlijk, maar. Het, het plan is ook zeg maar ook in combinatie met Wim Dekker om dus ook nog een echt dub, dub album te maken. <lacht> en dan gaan we dus echt met de stem van Rick aan de gang, zeg maar. Ah, okay. ja, met, met, en ja. nog een nieuwe cd. Wat vindt Rick daar ja. zelf ja. van? <laughs> nou ja, ik nou, ja. ben benieuwd. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Er kijk, mensen kunnen. Er zit natuurlijk een heel boekje bij de cd. Het zijn alle teksten van alle. Oh, de dus staan daarin, dus ja. Uh, ja. Ja, ja. Je, je, kan, je kan ze ook nog meelezen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja. Dus dit was eigenlijk, zeg maar, dus dubmuziek onder teksten. Ja. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Ja. Ja, zo, zo beluister je het ook. Ja. Maar uh, kun je iets meer vertellen over de dub-arc? Uh, de naam, uh, is dat.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 I'm okay. gonna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 Ja, bijvoorbeeld uh, het nummer Hallo Bergen. Nou, de titel zegt al genoeg. Hallo Bergen, mooie bergen, hoog in de lucht. Wil je be wil je beklimmen met een diepe zucht? Ik hou erg van bergen. En, <lacht> ja, en eigenlijk ja, heb ik die ja, tekst ja. geschreven. Ja, dat is wel... Uh, ik, uh, zat, uh, je hebt zo'n tv-programma, De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Ja, ja. En dan keek ik naar en die waren toen door bergen aan het rijden. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd tot, tot deze tekst. Okay, Hallo ja, Bergen. Ja, ja. ja. En uh, het nummer In het Groene Licht...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 Nee, joh. En, en, en, en dan In doe ik nog steeds. En, en, en dan gaat het nu maar over. In het groene licht zie ik een hoge zicht van een dromende boom. Naast een stille stroom. Enzovoort. Dat het zo uit zijn mouw. Ja, ik heb het, alle teksten uit mijn hoofd geleerd. Ja, en de zingende bloemen. Dat gaat, uh, gaat eigenlijk niet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 maar temperaturen nog min 20, kon je nog, uh, kon je nog schaatsen. Oude man. Kon je nog schaatsen. Ja, en, ijsbloemen, op en, uh, ijsbloemen op de raam. Maar in Leiden, toen ik in Leiden kwam wonen, kon je meedoen aan een Elfsteegentocht. <laughs> een ja. ja, Dat is een leuke. En daar gaat het eigenlijk over in, in Winterland. Uh, met koude bubbels in de hand. Sneeuwballen van in het zand. snowboards van de heuvels af. Ja, en, uh, ja in Winterland...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 Slik Op dit ogenblik beweeg, beweegt als een straat het glas is half vol net niet leeg. Beweegt beweegt als een straat Doe dat wat je niet meer voor elkaar kreeg. Beweegt beweegt als een straat het glas is half vol net niet leeg. Beweegt beweegt als een straat Doe dat wat je niet meer voor elkaar kreeg.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 En ik luisterde sowieso al heel veel naar Amerikaanse hip-hop, Grandmaster Flash. En, uh, en ik heb ook de hele geschiedenis van de hip-hop, want uh, eigenlijk de hip-hop zoals in New York is ontstaan, Cool Herc, zijn een van de eerste die daarmee begonnen is, was nou bene een Jamaikaan die in New York. Uh, ja. Ja. Ja, dus, ja, Daar is ook nog uh, een voorbeeldje van, ja. dat vind ik ja. dan ook wel leuk om, uh, om te draaien. Ja. ja? Nou, zeg maar, dan draaien we niet meteen. Uh, dat is Jong MC, Know-How. Welk nummer? Uh,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 Ja. En, en uh, heel veel rapteksten hebben heb natuurlijk ja. gewoon een, uh, een, ritme, ja, een sterk hoops. ritme in. Zo is het ja. bij mij begonnen. Ja. Trouwens, ja, ik zou er dan ook wel graag nummer, uh, Last, van de Last Poets, New York, New York. Die LP heb ik nog ook. En kijk, dat is eigenlijk uh, hoe, ik, hoe ik eigenlijk ook uh, met hip-hop in aanraking ben gekomen. Doordat ik zelf ritmische teksten schrijf. Soms, soms heel doelbewust door Oda aan de Mode en Bewegels tegen heb ik als, bewust als uh, rapteksten geschreven.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 het ging over de tekst IJsvallei... die ik notabene al weer opnieuw is uitgekomen... om ja. deze ja. over te praten. Die vond het wat bombastisch. Uh, dat las ik okay. al uh, als ik dat teruglees. Ja, en, uh, ja. ja ik, uh, dat zijn, zijn oordelen van anderen. hoor Ja, ja, ja. ja een critici ja. moeten ook altijd, uh, wat schrijven en, uh, natuurlijk. En, kijk, en, en, en een criticus... Ja, die krijgt uh, de muziek uh, ook aangeleverd. Ja. Ja. En soms valt, past het in zijn straatje... en soms niet, denk nee. ik. Dus, ja, ja, en en als duidelijk. muzikant... Of als uitvoerende uh, ben je dan wel afhankelijk? Ja, maar ja, dan, ik, Ben je dan kwaad als je zoiets leest? Of denk nee. van, nou ja, is zijn mening. Nou kijk, uh, ik, ik, weet, ik weet hoe het is. Want ik, uh, ik ben als muziekjournalist schrijf ik ook cd-recensies. Oh, ja. uh, dus uh, ja, je boor, je hebt, en voor een deel beoordeel je dingen muziek. Uh, kijk, ik beoordeel dus ze niet eens puur over de tekst, maar puur over de muziek. Ja, hou ik daarvan? Of, uh, yeah. of raakt de, raak yeah. de muziek? Dat vind ik ook yeah. belangrijk. Precies. Kijk, en mijn yeah. natuurlijk in het Nederlands is het natuurlijk een... Uh, ja, ik, ik, als ik zelf naar mijn eigen tekst uit de jaren tachtig luister... Zit er, ...zit er een soort surrealistische sfeer in, weet je? dat, uh, okay. en, yeah. dat, dat uh, is minder nu. Dat, dat is minder, ja. Yeah, okay. Hoewel mee, ik zeg, ik ja, kom op zijn tekst van de jager van een paard moet een naam hebben. Ja, dat zijn ook <laughs> dingen. Maar ik heb, ik, ja, ik heb gewoon een rijke fantasie ook. Uh, yeah. Ik verzin sommige okay. dingen gewoon. Sommige dingen, Kijk, die maanfluisteraar komt ook weer eens geïnspireerd omdat iemand mij zo noemde. Ja, ja. En dan ga ik daar wel ja, kraters luisteren naar de stilte. Denk natuurlijk aan de ja, ja. aan de maan, kra, uh, aan de kraters daar. Maar ja, zo schrijf ik heel vaak poëzie en poëzie. Je hoeft niet meteen heel duidelijk te zijn van dat je het ja. moet begrijpen. En, uh, nee, niet de eerste keer. Ik, dat ik, ik niet, vind maar. het uh, surrealistische gehalte van de CD, de dromen, de dansers toch wel behoorlijk aanwezig. Toch ja. wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja, maar ja, ja zoals ja. De, de titelnummer van... Uh, ja, ja. Hij ziet een groep vrouwen bij de rivier... Ja, en eentje zonder met veel plezier het droom van de man met de snor. Ik zeg altijd: het is niet autobiografisch, want ik heb geen snor. Maar dat maar is meer nou, ook een verhaal, weet je. je uh, snor is gezakt, ja, ja, ja. precies. Maar ook de straten met de mooie ramen, bijvoorbeeld. Ja. Daar ja. Kun je ook aan... ja. Dat is gewoon een verhaal dat, eigenlijk. Dat over, ja. laat je ook open met wat je erover kan denken en wil denken.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 I got no hat. Busted.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 Het gaat over de natuur. Ik heb het geschreven in het park Klingendaal, Den Haag. Ja, ja en als je dan door een bos loopt en het is dan, je ziet de zon schijnen, dan. Ja, dan, dan mooi, ja. En ja, al, die, al die mooie uh, groene bladeren en het groene gras. En, ja, dan krijg je het echt idee dat het groene, groen hoort bij de natuur. Ja, en nou, we gaan we eens goed naar die teksten luisteren. Hier ja. Ja. komt In het Groene Licht. Maar voordat we In het Groene Licht laten horen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 op de Cora en de Balafone, maar nu weer gauw verder met In het Groene Licht.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 Wat ik me afvroeg, uh, de muziek beluisterend, zijn er nog bands of artiesten in Nederland waar jullie je mee verwant voelen of waar je mee uh, ook identificeert? <coughs> ja, Spinfish dus. Uh, spinfish, van, ja, van ja, mij, spinfish, ja. Ja, Spinfish, ja. Daar zit natuurlijk ook een, een zeer textuele component in.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 Uh, ja, ook een beetje een alternatief. Het is toch uh, een eigen stijl die we doen. Dus, uh. ja. Ja. Zijn jullie beroemd? Wereldberoemd. <laughs> Kun je ervan leven? <laughs> nou Ik, ik ben, uh, ik ben in, in, uh, in Leiden wel bekend, hoor, omdat ik al heel lang... Uh, ja? uh, het is uh, al sinds de jaren tachtig. Ik heb veel opgetreden in Leiden. Dus uh, mensen kennen mij wel in Leiden. ja van de, van de jonge generatie, weet ik niet. Ja, maar ik vroeg wat, kan je leven van de muziek? Ja, ja, haar haar nee, ik niet hebt. hoor. Nee, nee, nee, nee. nee, zeker niet. Het is voor mij ook gewoon echt uh, uh, hobbymatig. Ik vind het leuk om te doen. Uh, ja. Ik speel ook in een uh, Cubaans, uh, Antilliaanse band. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal al pensionado. Niet allemaal, maar een aantal daarvan zijn pensionado. En uh, voor, voor mij moet muziek gewoon ook echt uh, zijn voor het leuk. oké okay. um, uh, Verder doe ik ook nog wel andere projecten.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 Ja. Dat is voor mij belangrijk. Uh, ik vind het dus ook gewoon leuk om dat gewoon hobbymatig te kunnen doen. Ja. Omdat dat dan voorop staat. En geld, hè, dus het ja, van leven, ja. dus een inkomen. Uh, maar het ja, het dus plezier van het dat de de de de muziek passies. maken en het dus optreden en dat soort zaken. Precies, dat is belangrijk. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik voor mij is het gewoon als je uit de onkosten komt, uh, okay. dan vind ik het al leuk. En met de CD, dus voor mij als we een kiet draaien, dan vind ik het al, uh, oh, vind ik het al mooi. Okay. En jij Erik, nou. vind jij ervan van leven? Nou, uh, op dit moment is dat niet nodig, want ik ben, ik ben al pensionado. <laughs> maar, maar, maar daarvoor, ja, waar ik de meeste inkomsten had, uh, ja, de ene kant de muziekjournalistiek, maar de meeste inkomsten, en daar heb ik nog steeds inkomsten uit, is uh, mijn uh, muziekdocentschap. Want ik geef heel veel uh, ja, okay. muziekles, ja. djembeles, percussieles, ook aan kinderen op scholen. Ik heb heel veel... Ja. Ik, en, uh,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 Om dat te maken. En, ja. uh, want ik ben, in feite ben ik al, uh, ja, al... meer dan 50 jaar met muziek bezig. Ja, al sinds jaren Oud dan hip -hop, ouder dan ja. hiphop. Ouder ja, dan hiphop. Uh, ja. Maar welke ambitie heb je dan nog? Heb je, heb je nog ambities? of, of, of uh, Dingen die je wil bereiken? Nou ja, mijn ambitie is sowieso... heel veel uh, met uh, de band te kunnen optreden. Ja. Okay. Uh, nou, ja want, uh, en... Uh,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 ook in de zaal als Paradiso te kunnen optreden. Het is nou eens een kleine zaal. En daar heb je vroeg gestaan. Ja, dat En het patronaat heb ik trouwens ook al gestaan in de jaren tachtig. Wim Dekker gaat het nu ook voor ons regelen, dat we daar kunnen optreden. Kijk, dat is sowieso wel mijn doel met de CD. En met het boek sowieso ook daar ook mee bekender mee te worden. Dat ik mensen weten dat ik niet alleen muzikant ben, maar ook schrijver en dichter. En Arno, jij nog ambities? Dus, um, ja, muziek. Ik ben heel veel met muziek bezig. Uh, ik, ik, ik studeer nog steeds uh, percussie, congas uh, bij het muziekpakhuis in Amsterdam. En daar komen ook wel verschillende dingen weer uit voort. Verder Macamba. Verder speel ik nog in een Afrikaans beentje. Oh, Rick speelt daar ook ja, in. Uh, Dinanga. Ja, ja. Misschien studio dingen. Uh, dus er gaat waarschijnlijk ook nog een dubalbum uitkomen van dit. Dus... Uh,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 En vier jaar geleden ben ik er eigenlijk mee begonnen. En als jullie met de band optreden, uh, dan ben jij erbij, Arnaud. Uh, ja. Zijn er dan nog meer muzikanten bij? Uh, ja, Erik natuurlijk, als ja. bassist en uh, Joop Smenk, uh, de saxofonist. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, het enige optreden echt... wat nog gepland staat nu... is 12 oktober in het Praathuis in Leiden. Ja. Oké, okay, ja. dus 12 oktober in het Praathuis in Leiden. Ja, dat is een café ja. in Leiden. Ja, dat is het enige optreden wat op dit moment uh, al vaststaat. De... de rest staat wel... Uh... De, de, de Kun, de kunnen rest... jullie eerst koekelen of zo? Gewoon Rick van Boekel of de, de Park ja, en dan ja, precies, ja, precies. Die alle optreden. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Hey, mag ik jullie hartstikke bedanken. Rick Arnoud, bedankt voor dit geweldige, interessante en leuke interview. Ik heb een hoop geleerd over...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 16 million feet, Nationals, Tom McCann's, Floorshine stepping on each other, rejoicing over the death of one nigger toe. Cold, callous feet trotting up and down synthetic avenues, streets, and gardens. Gardens that grow shit. Gardens where putty-faced beings sit emotionlessly, admiring bastard flowers. New York, New York. New York. A prerequisite to America, a disguised sin where some brother from that closed southern shit comes to some open northern shit for a vacation. For an opportunity, an opportunity that knocks up sisters and knocks them in the head. For an opportunity that takes them home with dope in the arm and clear all on the brain. New York, New York. New York, New York. New, York. new, York. new, York. new sameness, new food, same shit.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 New York, New York. While on the train, you see young and old, white wrinkly faces peeking over crooked shoulders and under cardboard hats poking their noses at you. Vampire eyes staring at you, wondering who you are. New York, New York. An exploited colony called Brownsville. Bedford-Stuyvesant a Harlem where tiny fat Jews are holding the fiery hoop and watching you burn your ass jumping through it. New York, New York, the big apple. the streets putting your mind in a state of mental paralysis new york new york new york, new york is a brogan boot shaped state of madison avenue negro button down hungry lost niggas soul screaming downtown for death semi black obscured blackness plastic trees and phony grass new york is a state of mind that doesn't mind fucking up a brother de krochten een zoektocht naar de wortels van de nederhokken. Muziek is mijn leven, ik, ik speel het, ik schrijf erover, ik geef er lessen in, ik neem er nog lessen in, ook. Dus dat, dat is voor mij eigenlijk wel het belangrijkste.